Nieuws van 7 uur. Joris Stuminitski met het NOS-journaal. Door de terrorisme dreiging in Europa... komen er ook naar Amsterdam minder buitenlandse toeristen. Vooral sinds de aanslagen in Brussel eind maart... zien hotels, musea en andere attracties in de hoofdstad... de stroomtoeristen afnemen. In de eerste drie maanden van het jaar... groeide het aantal Amsterdamse hotelovernachtingen nog met zo'n 15 procent vergeleken met die periode vorig jaar. In april was dat nog maar anderhalf procent... Een van de daders van de kerkmoord in Normandië vanochtend wilde vorig jaar naar Syrië afreizen, meldde Franse media. Maar de man werd opgepakt bij de grens met Turkije en teruggestuurd naar Frankrijk. Daar kreeg hij een enkel band omdat de autoriteiten hem zagen als een groot risico voor de nationale veiligheid. De man werd met een andere aanvaller door de politie doodgeschoten nadat ze in de kerk een priester hadden vermoord uit naam van IS. De man die in een ziekenhuis in Berlijn een arts doodschoot... was een patiënt van 72, zegt de Duitse politie. Het gaat niet om terrorisme. De patiënt opende het vuur op een kaakchirurg van 55 en pleegde zelfmoord. Air France verwacht dat morgen tijdens de eerste stakingsdag van cabinepersoneel... de meeste vluchten zullen doorgaan. 87 procent van de vliegtuigen zal vertrekken, zegt de luchtvaartmaatschappij. Van de twaalf vluchten van Schiphol naar Parijs zijn er twee geannuleerd...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 Het weer dan nog, opklaringen en het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend in het oosten nog zonnig, later overal bewolking en in het binnenland wat regen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het nos ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A9 Amstelveen naar Alkmaar staat na een ongeluk tussen Amstelveen en Knoop het Batuverdorp een korte file. Maar de vertragingstijd is maar een paar minuten. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ja, ja, ja, daar zijn we weer hoor. Een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. Met veel Nederlandse producties natuurlijk, net als elke week. Vandaag natuurlijk weer de bekende dubbelhit. Wat zou deze keer wezen? En we hebben een speciale gast vandaag in de uitzending. Robin Halvers, zometeen live hier in de uitzending. Vorige keer kon u al genieten van haar liedje. Mag ik dan bij jou? Een cover van uh, Claudia, Claudia de Breij. Bezoekjes zijn natuurlijk ook welkom. 023 0393 Nogmaals 023 0393 En om niet te vergeten, welke tv tune hebben we dit keer uitgekozen. En vandaag een nieuw rubriek. De superhit. Wat dat precies inhoudt, dat hoort u zometeen. Maar nu eerst natuurlijk gezellige muziek. Dat doen we dit keer met Thomas Bergen. Ik bedoel Pelle, Belle Paris, want hij slaat hem over. <laughs> On Oh, you die spinnen. Veel Beter bij mij van uh, niemand uh, minder dan. Ach ja, zo. Um, <laughs> niemand minder dan Thomas Bergen. En uh, wat ik al zei, we hadden, zouden vandaag een uh, gast hebben. Vorige week draaide wij we een liedje: Mag ik dan bij jou? Een cover van Cla Cla Claudia te Brij. En, um, ja, en daarna hebben we haar gewoon uitgenodigd in de studio. Of eigenlijk heb je jezelf een beetje uitgenodigd. Maar toen zei ik wel: dat lijkt me een goed idee. Toch, Robin? Ja, klopt, inderdaad. <coughs> Robin uh, Halvers, welkom in de, in de uitzending Dankjewel Robin, uh, ja, je bent net afgestudeerd Ja, dat klopt Vertel daar wat meer over Nou, ik, uh, ik heb gestudeerd aan de Nederlandse Popacademie En uh, daar heb ik de opleiding Zang gedaan uh, Duurde drie jaar, die heb ik goed afgerond En uh, ja, ik ben ontzettend blij dat ik die kans heb gekregen om de opleiding te mogen doen En wat deed je uh, zowel op de opleiding voor, uh, op, voor jou, uh, waarvoor je moest studeren? Uh, ik kreeg een hele goede zangles. Ook les uh, in hoe ik moest performen op een podium. En um, ik kreeg les in ondernemen. In de geschiedenis van de muziek. Dus ik kreeg van alles een beetje wat. Wat uh, vond je daar het interessantst om te leren? Uh, ik denk het samenwerken met andere muzikanten. Want dat had ik nog nooit gedaan. En daar kreeg ik nu echt perfecte kans voor. Ja, dat hebben we ook wel afgelopen tijd op jouw Facebook uh, kunnen zien. Want je hebt regelmatig uh, optredens uh, staan met school, toch? Ja, dat klopt, inderdaad. En dan uh, nodigde je alle vrienden en familie uit om uh, te komen kijken. En dat uh, was altijd een uh, heel, heel groot uh, feest, heb ik gehoord. Um, maar uh, ja, wat, wat, uh, heb je daar bijvoorbeeld ook geleerd om in de studio op te trainen? Of, uh, ja, te ik nemen? heb in ieder geval met een, uh, een docent daarin... <coughs> hebben wij uh, in de studio een nummer opgenomen. Uh, we hadden een, samen met mijn band in de eerste... Above Average. Uh, een nummer opgenomen wat wij zelf hadden gemaakt. Dat heette Carry On. En dat hebben we toen bij hem in de studio opgenomen inderdaad. En daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Want nu kan ik het thuis uh, ook heel goed. Ja, dat klinkt helemaal uh, geweldig. Want daarvoor is er opleiding. Hè? Je hebt een bepaald doel in je leven. En uh, daar uh, streef je naar. Dat is bij elke opleiding natuurlijk zo. Maar ik neem aan bij deze opleiding nog extra. Omdat je toch uh, richting muzikant wil gaan. Ja, dat klopt. Ja, anders had ik de opleiding ook niet gedaan. Nee. Een beetje een domme vraag eigenlijk, hè? <laughs> dat zou ik niet zeggen. Nee, ik nooit nee, zeggen. nee. Nee, nee, hey, um, nee. Zullen, zullen we even naar een volgend liedje van nee, luisteren? En misschien kunnen we. Heb je dat nummer bij je toevallig? Van uh, wat je op school hebt opgenomen? Uh, nou, die heb ik op, uh, op YouTube staan, als het goed is. Dan gaan we die gewoon zometeen uh, draaien. Heel goed plan. Vind ik leuk. Maar uh, nu eerst. Uh, ja, staat er een, een nummer klaar. Welke, welke wil je eerst laten horen? Uh, ik heb als eerste nummer gekozen Night Like This van Caro Emerald. Uh, omdat ze Nederlands is en ik het gewoon een uh, super tof nummer vind. From where you, are, you see the smoke stops to ride they play cards. you walk over moving past the Never Dat was uh, Robin Alvers hier op CFM Zandvoort. Robin, uh, wat een uh, mooi, leuk nummer. Het, uh, het klinkt geweldig. Dankjewel. En dat heb je zo in, gewoon in je, in je slaapkamer opgenomen. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb uh, thuis uh, de apparatuur om het zelf op te kunnen nemen. En op YouTube staan ook veel andere covers die ik heb gezongen. En ik ben nog steeds heel erg druk bezig met nieuwe covers op te nemen. Nou, Helemaal leuk. Robin, uh, ja, na je opleiding, want je bent afgestudeerd... En geslaagd. Um, wat is je doel nu? Ik heb nu het doel uh, voor ogen genomen om een tussenjaar te nemen. En dat houdt voor mij in dat ik nu de tijd heb om uh, mijn stem te laten horen aan mensen. Um, mezelf gewoon zeg maar oud in the open neer te zetten. Um, ik heb nu in alle tijd om op te treden. Eigen liedjes te schrijven. Dus dat is eigenlijk waar ik nu uh, mee bezig ben. En heb je nu ook al een paar optreden staan komende tijd? Uh, nee, nog niet. Nee. Dus als mensen je willen boeken... kan dat gewoon even naar je Facebookpagina. En dan uh, kan jij een optreden voor hun verzorgen. Ja, inderdaad. En, en wat voor, stel, je wordt voor een set geboekt. Wat voor nummers zing jij dan allemaal? Wat je nu eigenlijk laat horen? Ja, ik, uh, ik zing eigenlijk uh, rustige liedjes. <kijf> een beetje zoals uh, Amy Winehouse en Nora Jones. Dat past uh, heel goed in mijn repertoire. En het past het beste bij mijn stem. Nou, dat is uh, heel erg leuk. Um, in ieder geval, als ze jou willen boeken... kunnen ze naar je Facebookpagina, Robin Halvers. We gaan natuurlijk nog veel meer praten in deze uitzending. Over jou, met jou en, uh, en ook over andere dingen natuurlijk. Uh, maar ik wil eerst het volgende plaatje laten horen. We hebben het vorige week hebben we hem al natuurlijk uitgezonden. Maar we gaan hem uh, vandaag gewoon uh, nog een keer uitzenden voor je. Mag ik dan bij jou. Dank je wel.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 I'll see you next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 Drive this little girl insane And fly away to someone Everybody's gone They left the television screaming that the radio's on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 Let's ride En hier hoor je ook hier op CFM Zandvoort in de avond live. En uh, we hebben nog steeds Robin uh, halvers in de uitzending. Robin, uh, ja, jouw muziekkeuze, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Wat, wat voor muziek draai je thuis bijvoorbeeld op, op, je, op je telefoon? Nou, op mijn telefoon... <coughs> Sorry. Op mijn telefoon staat vooral uh, heel veel popmuziek. Uh, maar ook, ja, laat ik zeggen, André Hazes, Ramstein, Volbeat. En ja, alles kan je eigenlijk wel vinden op mijn telefoon. Maar uh, ook... Uh...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 niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, je bent met tranen niet waard. Jij krijgt die lachen niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar met tranen die gun ik jou niet.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 Soms word ik gek van bedriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Ja, Sujon de Bever hier op CFM's Antwoord. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Speciaal voor Robin Halvers, uh, uh, in ieder geval uitgekozen. Vrolijk... Wat zei je, sorry, je microfoon stond niet aan. Ik zei, het is dat een zo vrolijk liedje? Ja, je gaat er helemaal van. Uh, ja. Nou, van het volgende liedje ook, die waren voor de geweten gast, dus zat jij live te kijken. Of is Wilfred en John, moet je maar horen.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 Noobank. Ik moet er even uit, want ik heb hier zin in een geweldig feest. Ga je met me mee naar het café, dat moet je zijn geweest sta de mooie meid, dan zet dat mijn glas weer vol. Ik pak de mic, we gaan weer los. Ja, nog een keer aan de rol. We are the midnight, bijna hoofd. Spraft de muziek, gooi je los. We are the midnight, we are the midnight. Hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van je regio... heb je ook verzoekjes 023 573 0393. Nogmaals, 023 573 0393. Dat is de ZFM hotline. Um, ja, ik, uh, we hebben hier Robin Halvers nog steeds zitten in de studio. Robin, jij hebt ook een vriend meegenomen. Ja, dat klopt. Stel hem even voor. Pak je microfoon erbij. Microfoon 2, uh, als het goed is. Ja? Nou, ik heb uh, Fernando meegenomen. Oh. Fernando is uh, een van Hallo. mijn beste vrienden. <coughs> Hoi. Hi. En uh, dus is mijn grootste support, daarom is hij altijd bij me mee. Nou, gezellig. Hé, hey, um, Ja, ik heb ook een filmpje van jullie op YouTube gezien. Klopt dat? Ja, dat klopt. <laughs> en wat ligt er nou voor jullie neus? Oh, nee. Mar <laughs> <laughs> <Wat>? Marshmallows. <laughs> Marshmallows. <laughs> Shit. Kijk, ik ga het... Uh, <laughs> ja, het is de bedoeling dat je je zak open scheurt... <laughs> Vertel eens <laughs> wat meer over het filmpje van jullie twee. Nou, um, het filmpje is een filmpje waarin wij een challenge samen doen. En de challenge is de Chubby Bunny Challenge. En met die challenge moet je ons de beurt een marshmallow in je mond doen. En dan moet je Chubby Bunny zeggen. En wie dan de meeste marshmallows in zijn mond heeft en dan steeds Chubby Bunny zegt, die wie heeft wie gewonnen. Ja. Ja. Dat nou. was onze challenge. Begin maar. <laughs> okay, begin. Dan, uh, dan zet ik ondertussen even een uh, achtergrondmuziekje aan. <laughs> en dan doe ik, uh, doe, doe ik gewoon verslag. En dan, uh, ja, ik ben benieuwd wie er, wie er gaat winnen. Oké, okay. <laughs> okay. begin maar. Chubby okay. <laughs> Bunny. Dat we dit weer opnieuw doen, ik snap het niet. <laughs> Chubby Bunny. Vorig jaar hadden we er acht. Ja. ik Ga het wel even filmen. Ik hè? ga nu wel voor tien, hè. <laughs> Snel! Okay. <laughs> Het is radio, hè? dus. Uh, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Dus twee. Nu drie. Chubby Bunny. Is <laughs> dit nu drie in zijn mond? Dat is mijn derde. Chubby Bunny. Oké, okay, nummer vier. Nummer vier. Oh, dat we oh. dit opnieuw doen. <laughs> Chubby Bunny. Hé, <laughs> hey, maar waar gaan we dit later? Hoe kan het al hier uit? Ja, die In mijn hand. Dat is vol. Niet koud. Dat is bang Nummer 5. Ik Mijn vangen zitten al zo vol. Dat is bang Ja, ondertussen <Gül> gaat alles uh, uit Robin haar mond. <sie> Zeven. <gül> Zeven. <gül> Ik hoor je niet. Ik hoor je niet. Onder... Nee, je mag niet aanraken, Zeg dan. Het is niet gelukt. En... Ik kan niet meer. Jij gewoon nou, jij Helemaal goed. En... Oh, godverdamme, dat we dit opnieuw hebben gedaan, ik kan het niet geloven. Jawel Fernando, alle marshmallows. Ik kan het besturen en niet blij zijn dat het hier onder de marshmallows zit. <laughs> maar dat valt wel mee. Hij probeert ze ook echt nu op te eten, dat vind ik wel heel fijn. Ga je ze opeten? <laughs> nou, dat trek ik niet hoor, ik doe die van mij niet nog een keer in mijn mond. <laughs> nou. Je hebt alles ondergekweld nu, bedankt Roy. Nou, we pakken straks een doekje en dan gaan we het uh, helemaal, uh, gaan we het helemaal uh, schoonmaken, toch? <laughs> Jazeker, heel graag. <laughs> <laughs> ik, weet, ik, ik vind hem leuk. Live op de radio. Nou, we zien je zo meteen na het, na het nieuws zijn we gewoon weer terug hier met Robin hier op CFM Zandwoord. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live en wij gaan even naar de muziek en dan hoort u het nieuws.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 I love you. Of uh, mensen van mijn leeftijd zullen denken... Oh ja, ke Chaotic, ja, dat, uh, dat was ook zo. En uh, ja, dat, uh, dat, die gaan, uh, zijn we helemaal terug naar tien jaar. Want uh, ze gaan een concert geven in Amsterdam. En uh, daar zijn nog steeds uh, ja, kaarten te kopen via chaoticmusic.nl. En uh, ja, het zou wel leuk zijn als dat natuurlijk helemaal uitverkocht zijn. Maar in ieder geval, ze zijn toen gestart met een groundfunding voor een concert. En dat was zo overweldigend dat ze besloten hebben om een in een groot concertzaal. Uh, op te treden. Um, we gaan, uh, nou, eventjes naar een verzoekje. En, uh, ja, ik zei net, uh, we gaan op naar het nieuws, maar dat duurde nog een kwartiertje. Ik was een beetje verslag van het, uh, ja, marshmallow eten, denk ik. En het, uh, ja, en het, uh, mijn telefoon stond meteen in voor rood. Roy, wat ben je allemaal aan het doen? Nou ja, dit dus, marshmallow eten hier live op de radio. Nou, het was, uh, wel even lachen, toch, Robin? Ja, zeker. Ja, echt wel. Ga je het nog een keertje doen, hoor? Nee. Ooit, ooit als je bekend bent, dan vraagt een bekend radiostation je: Robin, wat deed je daar op internet? Of heb je dan een filmpje verwijderd? Ja, wat heb je in godsnaam met je leven gedaan? Nee, Heel veel lol gehad. Dat, dat is wel belangrijk, toch? Ja, echt wel. Dan doen we het voor. Daar zeker. Wij gaan weer opnieuw van naar een plaatje luisteren... die aangevraagd is door Sylvia. Wat is de waarheid? Geef me een reden om hier te blijven. Met al jouw leugens, ben ik nu zat. Al die verhalen, die jij me vertelde, lijken vaak anders, dus zeggen me hoe het ziet.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 Is de waarheid van André Hazes junior hier op uh, CFM uh, Zandvoort? Um, ja, we gaan uh, snel uh, natuurlijk naar het volgende plaatje, want uh, het uur is zo voorbij natuurlijk en er zijn nog wel wat aanvraagjes die ik uh, moet uh, gaan uh, vervullen. En, um, en uh, ja, voordat we dat uh, gaan doen, wil ik nog wel eventjes wat zeggen. Iets leuks in ieder geval. Uh, van de week was ik eventjes op Facebook aan het kijken en ik dacht, wat nou wat. Uh, dat zie ik hier nu weer. Nou, dat was een feest in Utopia. Je kent het wel. Dat, uh, dat ene land uh, wat uh, la op tv is op SBS6. Elke, elke, elke dag door de week. In ieder geval op SBS6 om half uh, acht tot acht uur. Uh, in ieder geval Utopia heet dat. En in Utopia uh, gaan zij een uh, Hollandse avond organiseren. Maar toen kwam ik toch ook een naam tegen. En dat is wel een dorpsgenoot van ons. Dat is Yves Berensen. En die gaat uh, binnenkort uh, optreden bij uh, Utopia. En dat. Uh, en dat uh, op, ik ga het heel eventjes bekijken. Dat optreden dat kost uh, 12,50. Maar je hebt niet alleen dan Iver uh, Berendsen, maar ook uh, helemaal Holland, stad en land, Thomas Bergen, Mike Petersen en nog uh, vele andere mensen die op gaan treden. Ook wat Utopianen die voor uh, jullie uh, gaan uh, optreden. Dus dat wordt uh, een uh, groot uh, feest. En het optreden is 18 augustus. En kaarten zijn te koop via UtopiaWebwinkel.com. En daar kan je live in de loods in tikken. En dan kom je vanzelf bij de kaartverkoop. En over Yves Berense gesproken. Wij gaan zijn nummer draaien. Zin in jou hier op CFM Zandvoort in Avond Live. Ik zag je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond. hier op CFM en Zandvoort en Ives binnenkort dan in Utopia te wonderen bij uh, ja, Utopia TV... Uh, wilt u daar kaartjes voor kopen, is, is dan utopiawebwinkel.com en daar zijn kaartjes te koop. Um, ja, we gaan nu inderdaad echt naar het nieuws en we sluiten af met een verzoekje. Het is uh, voor, uh, ja, voor iemand die hem aan heeft gevraagd via onze Facebookpagina van CFM zelf. Want CFM heeft ook een eigen Facebookpagina en dat uh, is Gerard Joling met uh, Iedereen doet het... En um, dat is een uh, cover van uh, Iedereen doet het, van Robert Long. En uh, ja, het werd dus eigenlijk op een hele aparte manier aangevraagd. Er werd gevraagd om Gerard jo Lug. Dus dat gaan we draaien. Ik word er een beetje jolig van...